In het hele land zijn initiatieven gestart om geld in te zamelen. SHO roept mensen op om alle acties deze week uit te voeren... zodat het opgehaalde bedrag maandag kan worden gedoneerd tijdens de tv-actie. Giro 555 werd afgelopen maandag opengesteld... voor de slachtoffers van de orkaan Hayan in de Filipijnen.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 Een 47-jarige Rotterdammer is opgepakt... omdat hij de Rotterdamse wethouder Hamid Karakouz. zou willen laten doden. De politie heeft daar gisteravond informatie over binnengekregen. Het openbaar ministerie nam de bedreiging zo serieus... dat besloten werd om de wethouder te beveiligen en de verdachte op te pakken. Karakouz is ook de lijsttrekker van de PvdA in Rotterdam. Volgens de politie heeft de man een langlopend conflict met de gemeente... over een pand waar Karakouz. bij betrokken is als wethouder wonen.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 Als ondernemer wil ik meer dan alleen goed verzekerd zijn. Ik kies voor Univé. Unive is al voor de achtste keer door Incompany uitgeroepen tot beste zakelijke verzekeraar. Univé weet wat ondernemers beweegt. Zelf ervaren waarom we de beste zakelijke verzekeraar zijn? Kijk op unive.nl/slash zakelijk. Univé, de verzekeraar zonder winstoogmerk. Daar plukt u de vruchten van. Voordelige zonnepanelen? Er zijn nog een paar plaatsen vrij. Schrijf u nu in op zonzoekdak.nl.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 Wat was die George Orwell eigenlijk voor man? Hoe kwam hij tot dit toekomstbeeld? Nou, vanavond praat ik met Marco Daner. Uh, hij weet het, want hij is George Orwell-kenner. Dat straks, we beginnen met Nederlanders die in het buitenland gegijzeld worden. Op dit moment worden nog steeds vier Nederlanders gegijzeld. In onder andere Mali en Jemen. Uh, een paar maanden geleden kregen we de laatste tekens van leven... van Sjaak Rijker uit Mali. Hij zat toen ongeveer twee jaar gevangen. En Judith Spiegel, die toen ongeveer anderhalve maand gegijzeld werd. Emotionele videoboodschappen. Dit is een oproep voor de Nederlandse regering en het Nederlandse volk. Dus jullie mij niet vergeten. Uh, ik, ik vecht voor mijn vrijheid. Jullie moeten ook vechten voor mijn vrijheid. Uh, anders is er geen... Uh... Er is, er is geen uitweg. Familie, media, Nederlanders, doe iets. Wij moeten, hier, wij moeten hier uitzien te komen. Op deze manier komen we hier niet uit. We, we, we, we zitten hier forever als we niet over tien dagen sowieso dood zijn. Doe iets met z'n allen. Doe iets. Ja, een aangrijpende oproep in juli van Judith Spiegel, journaliste van onder andere de Icon. En hier in de studio zit haar collega Hans Hermans. Goedenavond. Goedenavond. Die een documentaire reeks maakte over gijzelingen. Vanaf morgen te zien op uh, televisie. We hebben afgesproken elkaar omdat we collega's zijn te tutoyeren. Uh, hoe is dat voor jou nu om haar zo te horen, jouw collega? Ik vind het nog steeds aangrijpend, echt. Uh, en ik heb, maak net uh, die uitzending voor morgen, ik zit in de, in de afrondende fase daarvan. En heb het fragment daardoor weer heel vaak gezien. Maar het raakt me iedere keer weer. De wanhoop die je in haar stem hoort. Ook, wat me ook heel erg raakt. Wat je nu niet kan horen. Maar wat je ziet. Als je het filmpje ziet. Is, is de wanhoop in de ogen van haar partner. Boudewijn Berendsen. Die naast haar zit. Dus uh, ja. Ik blijf het aangrijpend vinden. Ja. Ik heb haar natuurlijk uh, zelf uh, ontmoet. In Jemen. Uh, een dik jaar geleden. Waren we daar om voor de Icon een programma serie te maken. Over de Arabische Revolutie. Heb daar gewoon met haar zitten praten. In een restaurant hebben gegeten. Ook wel over dit onderwerp gesproken, van hoe gevaarlijk is het nou? Ja, uh, ja en, dan, en dan dat dit haar dan toch overkomt, echt vreselijk. Want wat zei ze? Ja, zij was er op dat moment nog relatief uh, ontspannen over. Uh, dat was, het was in die fase, het aantal ontvoeringen lag ook wat lager. En uh, ze, ze maakte ook een hele uh, ja, opgeruimde indruk. Bewoog zich heel makkelijk eigenlijk door Sanaa, door de hoofdstad, sprong in taxi's. Uh, en uh, men was niet echt bang. Wat je wel zag is dat eigenlijk in de. En dat vond ik ook aangrijpend. Dat in de periode kort voordat ze ontvoerd zijn. heeft zij in NRC Handelsblad. in, haar, in een column daar ook echt over geschreven. Dat het, uh, dat het steeds spannender werd. En dat ook mensen die zij kende. Uh, gepakt waren en dat ze zich ook letterlijk begon af te vragen: van ja, moet ik niet weg? En dat ze zichzelf de vraag stelde: van wat doe ik als het gebeurt? Zal ik gaan schreeuwen? Misschien dat dat me helpt. Een vrouw in een Arabisch land die schreeuwt, vond ik heel aangrijpend. Dat is echt kort voordat het daadwerkelijk gebeurd ja. is. Want deze videoboodschap is uit juli sindsdien niets meer van haar vernomen. Uh, u, u, jij hebt een hele reeks uh, uh, gijzelingen, heb je nu een documentaire reeks van gemaakt. Is het zo dat uh, daar een soort gemene deler is dat mensen bepaalde risico's nemen, te grote risico's? Nee, dat geloof ik niet. Kijk, uh, allereerst is het niet zo dat ik alleen serie alleen gemaakt heb... samengemaakt met uh, collega-regisseur Martin Maat. Uh, kijk, wij, uh, het was eigenlijk Martin die zei van... het probleem is enorm aan het toenemen. En wat je ziet is, tot voor kort was eigenlijk... tot voor een aantal jaren was de afspraak... hulpverleners, journalisten, mensen die in het buitenland aan het werk zijn... daar blijf je vanaf, die doe je niks. Dat rode kruis was altijd een garantie, daar blijf je vanaf. Mm -hmm. En dat is niet meer. Vanaf 2002 is er een enorme toename van het aantal gijzelingen en ontvoeringen, met name onder hulpverleners, mensen die werken voor non-governementele organisaties. En dat zijn niet mensen die onbezonnen te werk gaan, die ergens naartoe gaan. Nee, dat zijn mensen die vaak gedreven door een bepaald ideaal... het belangrijk vinden om op een plek op de wereld hun werk te doen... Ja. om mensen te helpen of om ons te informeren... en die daarbij in toenemende mate een risico lopen. En ja, dat was voor ons naast dat hele, die hele persoonlijke motivatie... van het kennen van Judith, weten dat zij daar nu zit samen met Boudewijn was dat ook een aanleiding om die serie te maken. Gewoon aandacht vragen voor dit echt toenemende probleem. Ja. Nu heeft u mensen gesproken die vrij zijn gekomen. Um, wat zeggen zij daarover? Over die periode? Dat ze gegijzeld waren. Ja, wat, wat ik echt fascinerend vind, is dat iedereen dat uh, op een hele andere manier... sowieso beleeft op het moment dat het zich voltrekt. Maar ook dat het op ieder mens een totaal ander effect heeft... in de periode na de gijzeling. De uitzending die we morgenavond laten zien over Jemen. Daarin vertellen we het verhaal van twee Nederlanders die vastzaten in Jemen... samen met een collega die inmiddels is overleden. En wat je ziet is dat één van die twee mensen... ze hebben dezelfde gijzeling doorstaan. En één van hen die zegt als je hem vraagt... heb je er nou last van gehouden? Geen centje pijn. Ik ben een weekje thuisgebleven... en ik ben weer aan het werk En dat gegaan. was echt zo? En dat was echt zo. Ik bedoel, daar geloof ik hem ook in. Ik heb ook zijn vrouw geïnterviewd die zegt van... joh, uh, ik, ik, heb een, ik heb nooit enige beschadiging gezien. Maar zijn collega, die in dezelfde situatie had gezeten... Die is er echt aan onderdoor gegaan. Die is uh, zwaar psychisch in de problemen gekomen. Was niet meer in staat om zich te concentreren. Op, uh, kon nog het simpelste boek niet meer lezen. Heeft, echt, uh, heeft het daar jarenlang heel moeilijk mee gehad. En eigenlijk als je hem vraagt is het nou voorbij. Het is nog steeds niet voorbij. Hij heeft er zelfs, het is nu 19 jaar geleden, eigenlijk al die tijd niet over willen praten. Doet dat nu voor het eerst. Ja, en, en dan zie je dus dat die, dat die impact die het op mensen heeft heel verschillend kan ja. zijn. Dat waren TNO-medewerkers. Ja. Klopt. Is het zo dat zij ook andere dingen hebben meegemaakt? Of was het ook echt hetzelfde verhaal? Ze zaten naast elkaar? Letterlijk. Ze zaten naast elkaar, ze zaten naast elkaar in de jeep toen het zich voltrok. En ze hebben daarna twee maanden in, hoog in de bergen... ten oosten van de hoofdstad Sanaa vastgezeten. Het enige verschil is dat de man die er later heel veel last van heeft gekregen... die is ook echt ziek geworden. Die is daar, heeft daar hele hoge koorts gekregen. En ze vreesde ook echt voor zijn leven. Hij is daardoor ook een paar dagen eerder heeft die, is die vrij kunnen komen. Dus dat zou ermee te maken kunnen hebben. Maar ik denk dat het vooral bepalend is van hoe zit je karakterologisch in elkaar. Ja. En de één. Een kan daar kennelijk beter mee omgaan dan een ander. En over de periode zelf, hè, daar gevangen zitten, wat, wat doe je de hele dag? Ja, de, heel, veel, heel veel mensen zeggen, of je nou spreekt met Roland Jonker... die in aflevering 2 aan het bot komt, die in Colombia vastgezeten heeft. Of uh, de major Jos Gelis in de uitzending over Bosnië, de derde uitzending. Uh, of in Afghanistan verveling is een woord, wat je natuurlijk heel veel hoort. Uh, Roland Jonker zegt, het is echt een hele banale situatie. Je, gaat gewoon, je, je bent alleen nog maar bezig met, krijg ik wat te eten? Uh, hoe gaat het met mijn lichaam? Word ik niet ziek? Raak ik niet aan de diarree? Is mijn water gezond? Het is echt puur overleven. Ja, stress. En stress. stress. Ja, maar soms ook heel saai. Gewoon hele lange dagen en er gebeurt niks. Nee. En mochten ze wel een beetje bewegen? Of... Dat verschilt heel erg per situatie. Als je kijkt naar de, de situatie van Roland Jonker bijvoorbeeld in Colombia... in de eerste periode. Die zat echt vast in de jungle van, van Colombia. En die moest de eerste tijd werd hij s'nachts echt nog vastgeketend. Dus die sliep geketend. Die kreeg later iets meer bewegingsvrijheid. Waarbij het hele bizar is. Hij zegt ook het landschap is de kooi. Want ik dacht dan wel van ja, als je dan een beetje vrijheid hebt... ben je dan in staat geweest om weg te rennen. Maar je komt nergens, je komt niet weg. Het landschap is zo onmetelijk groot en jij zit daar. En andere gijzelaars. Je gaat dat dus ook helemaal niet doen? Nee, je gaat dat niet doen. Je bent eigenlijk kansloos. Dus ook iedereen, dat is ook een constante. Iedereen die we gesproken hebben, overweegt het. Meteen in het begin, wat is onze kans? Kunnen we over? Kunnen we over weg? Ook in Jemen hebben ze daarover gedacht. En uiteindelijk is de conclusie, nee, dat, is, dat is kansloos. Ja. Dat red je niet. En de, de relatie, of hoe je het ook noemen wil, met de gijzelnemers. Hoe is ja. die? Wat vertellen ze daarover? Ja, dat is de, altijd de befaamde Stockholm-syndroomvraag. Ja, een relatie, ja, hebben Hoe nou, word je daar bevriend mee? Uh, het is, je zou bijna kunnen zeggen... misschien is het goed als je een relatie met ze krijgt. Er wordt vaak ook heel oordelend over gesproken... door mensen die het niet hebben meegemaakt. Wat, wat een gemeene deler is, is dat je hoort... dat heel veel mensen proberen... nou juist, zorg dat ze je als mens zien, die gijzelnemers. Dat is ook letterlijk een advies. wat Bijvoorbeeld uh, special forces krijgen dat mee. Die worden erop getraind. Als je gepakt wordt, zorg dat ze je als mens zien. Vertel over thuis, vertel over je kinderen. Dat maakt het moeilijk om straks... Een kogel door je hoofd te schieten. Omdat dus je een band hebt. Ja, dan ben je meer dan handelswaar. En op het moment dat, dat er helemaal geen relatie is, dan is, dat, dan is dat veel moeilijker. En je ziet ook dat de meeste gijzelaars die wij gesproken hebben, dus de meeste gegijzelden, die hebben dat ook echt geprobeerd. Die zijn dat gesprek aangegaan. Hoe moeilijk dat soms ook was omdat ze de taal niet spraken. Ja, precies. Doe dat ja. maar eens met iemand in Jemen. Nee, dat klopt. Dat is in het moeilijk. Engels, nee, nou ja, dan? Arabisch. En in het geval van, van Judith is het natuurlijk een voordeel dat ze de taal een beetje spreekt. Dus dat zag je ook in het geval van de twee uh, gegijzelden die wij gesproken hebben voor onze uitzending van. Morgen dat hij sprak een beetje Arabisch. En uh, ja, dat heeft hem heel erg geholpen. Ook omdat je daardoor beter meekrijgt wat er om je heen gebeurt. Ja, maar zijn er ook wel eens mensen geweest die jij geïnterviewd hebt die dat heel bewust niet deden. En dachten, ik ga helemaal geen band met jou krijgen. Nou, hele ja, dat vind ik een hele goede vraag. Want Roland Jonker in Colombia, die zegt dat dus. Die, die, op een gegeven moment vroeg ik hem dat ook: van: joh, ben je nou heb je contact met ze gezocht? En toen zei hij: nee, maar dat, dat moet je ook niet te veel doen. Ik heb ook gedacht hoofd niet boven het maaiveld uitsteken. Zorgen dat je niet opvalt. Er zaten af en toe gewoon hele onberekenbare mensen tussen. En dat is denk ik... Uh, want als je het nou vraagt, wat is de gemene delen? Dan is de gemene delen machteloosheid. Dat is het woord wat je bij iedereen terug hoort komen. Gewoon het gevoel dat er iemand anders is... die over elk facet van jouw leven beslist. Je bent niet meer in staat om je eigen keuzes te maken... op geen enkel vlak. Kan ik even plassen? Mag ik achter die boom... voor elk ding van je leven, wat voor ons het meest basale is... moet je toestemming vragen. Ja. En, en ja daar zag je bij Roeland dat hij ervoor gekozen heeft... Om, om af en toe te denken van nee, ik, ik sluit me af. Ik laat het niet binnenkomen. linkerboel anders, ja. Um, ze zijn vrijgekomen. Hoe zijn ze vrijgekomen? Dat verschilt heel erg per, uh, per, uh, ook weer per geval. Uh, wat je vaak ziet is dat er uh, losgeld betaald wordt... Uh, uh, in het geval van de, de gijzeling in Jemen uh, zijn er hele lange onderhandelingen hebben plaatsgevonden tussen de centrale overheid en de stam die hen gijzelde. Uh, daarbij is het uh, uh, verteld, minister Pronk in onze uitzending, die was toen minister van Ontwikkelingssamenwerking, dat hij ook druk heeft uitgeoefend op de regering van Jemen. Nederland had veel ontwikkelingsprojecten van, joh, doe iets aan die gijzeling, want wij besteden een hoop geld in jullie in land. In die open was dat? Zijn dat was. Nou, dat deed hij niet in die open. Hij zegt het nu voor het eerst echt on die open uh, in onze, tegen onze, voor onze uitzending. Maar dat ging allemaal in rechtstreekse telefoontjes tussen hem en de premier van Jemen destijds. Uh, want dat spel wordt altijd achter de schermen gespeeld. Uh, in het andere geval, neem bijvoorbeeld het geval van Roland van Jonker of het geval van Joan de Rijken, de Nederlandse journaliste die in Afghanistan gegijzeld is. Onze vierde aflevering, daar is gewoon echt losgeld betaald. En het bedrag, door wie dan? Ja, dat uh, is uh, niet door de Nederlandse regering, want die huldigt het standpunt, wij betalen nooit losgeld en we praten niet met gijzelaars. En dat geloof ik jou. Um, ja, dat is het lastige. Dat heb ik te geloven. Maar het probleem is dat uh, doordat die, de, de regering dat standpunt aanneemt... dat we helemaal niks over dit soort situaties zeggen... is dat het voor ons als journalisten ook heel moeilijk is om daar controle op uit te oefenen. Dus dat, dat, ik vind dat een lastig onderwerp. Ik begrijp heel goed dat, er, dat het moeilijk is om over een individuele zaak te spreken. Mm -hmm. Wij nemen, maken ook niet voor niks de keuze om niet over uh, uit, uh, ontvoeringen die nu nog gaande zijn... een uitzending te maken. Je wil niet dat je de mensen die nu nog vastzitten, daarmee in gevaar brengt tegelijkertijd denk ik dat het goed zou zijn... als de Nederlandse regering wel meer openheid zou verschaffen... over wat ze doen. En dat kan je ook in de ja. algemene zin doen... Um, ja, want dus... ze hebben het natuurlijk altijd over stille diplomatie. Hè? Dus ze willen er ook natuurlijk helemaal niks over zeggen. Nee, en ik, geloof, ik, en ik, heb, daar, ik heb daar deels begrip voor. Maar ik denk tegelijkertijd, je, dat zie je ook in onze uitzending over Jemen. Daar zeggen de familieleden van we hebben uiteindelijk... we zijn echt teleurgesteld geweest in de ondersteuning, ondersteuning van buitenlandse zaken. Omdat ze zich hulden in stilzwijgen. We kregen geen informatie. En de informatie die we kregen was vaak nog niet eens correct. Die klopte niet met hoe de zaken in Jemen daadwerkelijk zich voort. En dat, dat is lastig. Dat is voor, voor familieleden is dat echt... Echt vreselijk lastig. Ja. Hebben jullie ook gijzelnemers uiteindelijk kunnen opsporen? Ja, ja, oh ja? ja, ja dat is in onze derde uitzending. Uh, die gaat over de gijzeling van een aantal militairen. Waaronder een Nederlandse militair uh, in Bosnië. Is het ons na, na lang speuren gelukt om zijn gijzelnemer te, te vinden. En, uh, een militair die uh, in Servië, in Palen... En mijn collega Martin Maat is daar naartoe gegaan. En, en heeft hem kunnen interviewen. Uh, en dat was echt... Was fascinerend, omdat die man zich nooit heeft gerealiseerd. Hij uh, had de Nederlandse major Jos Gelissen tegenover hem. Die werd de Iron Major genoemd, omdat hij zich altijd zo onverzettelijk op opstelde. En diezelfde major is na de uh, gijzeling helemaal down the drain gegaan. Die heeft uh, posttraumatische stressstoornis gekregen, uh, heeft zich verloren in drank. Uh, oh, wat heftig allemaal, ja, hè? He? Ongelooflijk heftig. En. Ja, zijn, zijn counterpart, de gijzelnemer, heeft dat nooit geweten. Hoorde dat nu in dat interview van Martin voor het eerst... En die was echt die was verbijsterd. Omdat hij nou juist altijd die hele sterke major tegenover hem had gezien. Waarvan hij dacht, nou, die raakt het niet. Dus zo zie je ook weer, we begonnen met de vraag van... wat doet het met mensen, dat dat heel verschillend is. Je kan tijdens de gijzeling denken, ik ben sterk. Ik weet, ik weet dit allemaal buiten te sluiten. En dan kan het toch als ja. een boemerang terugvallen. Maar wat vond hij ervan om dat te horen nu, die gijzelnemer? Hij, hij was, zat, daar zat spijt. Hij was, echt, hij was daar echt enorm van geschrokken. Uh, ook naïef trouwens. Hè? Dat je dan... Ja, alleen het lastige in die situatie was natuurlijk... dat ze het vond plaats in een oorlog. Dus, en dat, dat is toch ook weer een ander type ja, ja. gijzeling... dan een, een gijzeling die puur plaatsvindt vanwege economisch gewin. Ja. Nou, en, uh, nou ja, en, en hopen met alles wat we in ons hebben... dat het goed gaat aflopen voor de gijzelnemers. Elke dag. Elke dag. Dank. Um, en de eerste aflevering van jouw documentaire reeks... is morgenavond te zien om vijf voor elf bij de Icon dus op Nederland... Twee, dank Hans Hermans. Graag gedaan. Dit is Max, tot half negen. Twee dingen, met Margreet Rijntjes. Ja, na aanleiding van de afluisterpraktijken... van de Amerikaanse Inlichtingendienst, de NRC... hebben wij deze week gesprekken over het thema... Big Brother is Watching You. Een term die ooit bedacht is door de Engelse schrijver George Orwell... in zijn boek 1984, weet u het nog, vast op uw lijst ooit gelezen. Uh, hier in de studio, Marco Danen, een Orwell-kenner. Hij schreef ook een boek over hem... Goedenavond. Goedenavond. Kunt u stukjes uit 1984 uit het hoofd voordragen? Uh, de openingszin begint met uh, dat uh, de klok 13 sloeg. Ik kan niet, niet, <laughs> uh, niet aan detail citeren, maar het gaat erom dat de klok uh, na 12. Niet meer één sloeg, maar dertien sloeg. Ja, en want het was onderdeel... Het was een nare wereld hè, in 1984. Ja. We noemen dat een, um, een dystopie. Hè? Tegenovergestelde van een utopie. Dus echt een wereld waar we niet willen wonen. Kunt u in drie zinnen zeggen... hoe die wereld daar volgens Orwell uitzag in 1984? Die wereld die werd... of die, die wordt... werd, wordt, ja, wat is het eigenlijk? Het wordt geleid door een partij. En door een, een onzichtbare partijleider... die dus Big Brother heet... Iedereen is gelijk geschakeld in die wereld en afhankelijk van die partij en van Big Brother. En kenmerkend voor die samenleving is dat de geschiedenis steeds herschreven wordt. En dat die in het straatje moet passen van de partij... En van de oorlogen waar de ja. partij in verwikkeld is. En iedereen wordt bespied. Dus je zit naar ja. de televisie te kijken. en ondertussen zit iemand via die televisie naar jou te kijken. Iedereen is niet alleen gelijk geschakeld. maar is ook inderdaad het object van, van spionage. van geheime diensten. die op allerlei mogelijke manieren. bij jou naar binnen loeren. letterlijk een figuur. Ja. Nou is het zo dat ik gisteren. Ton Sietsma van Bits of Freedom te gast had. en hij zegt dat onze huidige maatschappij. nog veel erger is dan. wat Orwell in zijn, in zijn boek beschreef. Uh, is dat waar, denkt u? Nee. Nee? Nog niet. Nog niet? Nee, want uh, het, het feit wil dat we inderdaad te maken hebben... met uh, geheime diensten die uh, ons hebben en houden in de gaten houden. Maar dat wij niet uh, in een samenleving terechtgekomen zijn... zoals in 1984, waarin we in onvrijheid leven. Waar had hij het vandaan? Was hij een, een, uh, een soort visionair? Of was het een, een had, was hij paranoia? Hoe kwam hij aan dit beeld? Want hij schreef het in 1948 hè, voor de Goede Orde. Hij is ermee begonnen in 1944. En hij is het afgemaakt in 1948. Het is verschenen in 1949. En het is gebaseerd op ervaringen uit 1937. Wat was er gebeurd? Hij heeft meegevochten in de Spaanse burgeroorlog. Orwell was een, een, een, een linkse journalist. Sociaal-democraat. In 1936 brak er een burgeroorlog uit in Spanje. Het linkse volkskont kwam te staan... tegenover de rechtse opstandelingen van generaal Franco... En heel veel links-intellectuelen hebben zich daarbij aangesloten... bij de strijd tegen Franco. Daar waren schrijvers bij, filosofen bij. En een van hen was George Orwell. Hij is uit Engeland naar Spanje gereisd... en heeft uh, een tijd meegevochten in de, de bergen van Aragon. Hij is daar gewond geraakt, door zijn keel geschoten. Is uh, voor ons terechtgekomen in Barcelona... waar ook zijn avontuur daar begonnen was. En toen hij terugkeerde in uh, Barcelona in mei 37 was uh, het linkse volksbond gespleten geraakt. En de communisten, de Spaanse communisten... die hadden toen de macht overgenomen. En Orwell die, uh, is daar het slachtoffer geworden van spionage. Van uh, intrige. Uh, is uh, Al zijn spullen daar kwijtgeraakt. Vooral zijn documenten zijn afgenomen door de communisten in feite. Uh, waar de Russen achter zaten, waar Stalin achter zat. Hij heeft daar hele afschuwelijke dingen gezien, ook op straat, in gevangenissen. En die hebben hem getekend voor de rest van zijn leven. En dat is eigenlijk de bron geweest van 1984. Want dat was de wereld die hij zag, eigenlijk? De wereld die hij daar in een notendop zag... was een wereld van uh, één partij, uh, geleid door één figuur... die de rest van de wereld uh, uh, aan zich uh, uh, uh, eigenlijk onderdrukte. Ja. Gewelddadig en... onderdrukte uh, en Iedereen die niet in zijn straatje paste... die uh, kon erop rekenen in gevangenis te worden gegooid of vermoord of nog erger. Dus de, het begrip Big Brother is eigenlijk een soort communistische kameraad? Je niet? zou kort op de bocht kunnen zeggen... dat uh, Big Brother is gemodelleerd naar dus als Stalin. Stalin was uh, toch wel een behoorlijk almachtige leider in, in, in Rusland... destijds in de Sovjet-Unie. Uh, almachtiger dan bijvoorbeeld een Brezhnev geweest uh, is. Uh, en je zou kunnen zeggen dat... Uh, de partij is gemodelleerd naar de communistische partij van de Sovjet-Unie... Ja. en dat Big Brother is gemodelleerd naar Stalin. Maar het ja. is een beetje kort op de bocht, want <laughs> hij bedoelde er veel meer mee. Het was voor hem uh, eigenlijk een staat die overal kan zijn... die totalitair is. Ja, maar hij was op die manier geïnspireerd, ja, om het maar ja, zo zo ja, zeggen. Ja. U heeft een boek over hem geschreven, Het Spoor van Orwell. U heeft een aantal plaatsen bezocht waar hij gewoond en gewerkt heeft. Wat was een bijzondere plek om heen te gaan? Een heel bijzondere plek is geweest... De, de plek waar hij het boek geschreven heeft, 1984. Waar was dat? Dat was op een eenzaam eiland voor de Schotse Westkust. Het eiland Jura. Je moet zich voorstellen dat dat... Uh, op zich al een heel afgelegen streek is. Dat het eiland uh, alleen op een hele moeilijke manier te bereiken is... met twee veerboten. Je moet overstappen. Dan moet je met een busje mee. Dan ja. word je afgezet bij Helemaal het laatste afgelegen. huis. En dan moet je nog over een modderpad lopen... van 7,5 kilometer... waar dan een huis is. En daar heeft hij zich teruggetrokken. Uh, hij had uh, kort daarvoor succes gehad... met zijn vorige boek, Animal Farm. Wat meer mensen voor haar lijst zullen hebben gelezen... waarschijnlijk <lacht> wat het dunner is. En met de opbrengst daarvan kon hij zich terugtrekken... en gaan werken aan 1984. En de plek, uh, die is... Totaal in tegenspraak met de samenleving die hij schetste ja, in 1984. Ja. En dat maakt het heel bijzonder. Wat was het voor iemand, George Orwell? Hij was een, uh, een kind van de bourgeoisie, van de middenklasse. Uh, uh, is naar school gegaan in Eton, de beroemde kostschool. Uh, is politieagent geweest in de kolonies, in Burma. Eigenlijk uh, een, een very British officer, very English gentleman die in Burma het licht zag, het licht in die zin dat hij daar niet van de koloniale regering was... maar zag dat hij daar schrikbewinter op nahield, kort door de bocht gezegd. Ook al, hè? dat was ook ja, niet echt lekker daar. Ja, daar. daar begon het eigenlijk, daar werden zijn ogen geopend. Hij heeft na vijf jaar ontslag genomen uit de overheidsdienst... is teruggegaan naar Engeland en is zijn carrière begonnen als schrijver. En vooral natuurlijk later als een schrijver met een missie. Ja, en daarna is hij dus ook naar, dus nog naar Spanje gegaan. Ja, daartussendoor is hij onder andere naar Noord-Engeland gegaan. Om onderzoek te doen naar, naar de arbeidersbeweging, naar uh, mijnbouw, naar de industrie. Eigenlijk een geëngageerd iemand. Een zeer geëngageerd iemand. Een zeer nieuwsgierig iemand ook. Iemand die uh, heel erg de, de vinger aan de pols van de samenleving wilde houden. Die overal bij wilde zijn waar iets gebeurde. Die ontzettend nieuwsgierig was. Die reportages uh, schreef, artikelen schreef. Uh, en die uh, ook heel erg geëngageerd was. Ja. Maar het zaadje is dus geplant eigenlijk in Burma ook. Eigenlijk behalve wel, in ja. Burma dan. Dus daar is weer... het begonnen, uh, alleen hij was toen nog niet echt politiek geëngageerd. Nee. Is... Maar hebben zij daar ooit dat 1984 kunnen lezen eigenlijk? Ja, uh, misschien dat het nu iets makkelijker kan. Uh, tot uh, uh, tot vorig jaar toen, toen de Birmeense lente begon is zal ik maar zeggen was het natuurlijk veel lastiger om die boeken te bemachtigen. Maar uh, het is bekend dat er mensen ge geweest zijn die het uh, onder tafel gelezen hebben in Burma. Oh ja, en ja. hoe is dat daar ontvangen dan? Uh, heel erg goed. Uh, want uh, voor, hen, voor hen was, uh, was het boek uh, ja, eigenlijk een blauwdruk van de samenleving waar zij in, in leven. Ja. Uh, Orwell is zelf nooit uh, geweest uiteraard in het Birma van nu. Alleen in het oude Birma. Maar er zijn heel veel overeenkomsten tussen het koloniale Birma en het hedendaagse Birma. Ja, want daarna Birma. werd het natuurlijk communistisch, hè? Uh, ja. Het, is, uh, het werd op, in, eigenlijk het is erger? In 1962 is het geloof ik losgerukt van, uh, van, van het gemeene best... En toen is het eigenlijk erger geworden, ja. ja. Maar um, mochten ze het wel lezen dan? Nee, ze mochten het zeker niet nee, lezen. Nee, dus dat was dus ergens. Het uh, werd onder tafel gelezen. En er ja. zijn natuurlijk uh, altijd mensen die weten hoe ze aan een bepaald boek moeten komen. Uh, ik kon het ook alleen in het Engels lezen. Het is niet vertaald geweest in, in de lokale talen. Dus je moet ook een zeker intellect hebben om het te kunnen bemachtigen en om het te kunnen lezen. Maar het is gebeurd. Ja. Hij was een, een, een geëngageerd iemand. Hoe werd dat boek ontvangen toen hij het geschreven had? Oh, heel goed. Het werd onmiddellijk herkend als de dystopie die, die we nu kennen, als klassieke dystopie. Uh, het, het is voor heel veel lezers van nu, is het het boek over de dictatoriaal samenleving. Nee, maar en, toen, in 1990... Ja, het werd toen al, al meteen als zodanig herkend. Maar omdat ze dachten, nou, dat zou wel eens die kant op kunnen gaan? Of ja, omdat je... de, uh, de voorspellende kracht, die werd uh, uh, meteen afvoer gebracht. Terwijl Orwell natuurlijk niet kon voorspellen. Die wilde vooral waarschuwen. Zijn boek was een, was een waarschuwing van uh, als wij niet nadenken, als wij niet de vinger aan de pols houden, dan kan iets als dit gebeuren. Uh, en wie iets, iets weet van de samenleving in Noord-Korea. Of achter het Oostblok. Die weet dat dat ook eigenlijk gematerialiseerd is. Dat dat ook gebeurd is. Uh, Orwell die was was van voorspellen. Dat werd, hem, uh, dat werd hem later natuurlijk aangevreven. Toen hij al niet meer leefde. Van nou ja, uh, het is een soort voorspelling 1984. Zo is het niet bedoeld. Het is vooral bedoeld als een waarschuwing. En ook natuurlijk uh, als een soort ervaringsgetuigenis. Ja. Er zit in verstopt wat hij zelf meemaakte in Spanje. Ja, zou dit leuk dat wij nu een, een thema hebben op Radio 1? Nou, Big ik vind het eigenlijk wel veelzeggend... dat jullie uh, ook George Orwell erbij halen... want kennelijk heeft hij al steeds iets te vertellen. Kennelijk is zijn boek nog steeds zo krachtig... Uh, dat wij de term Big Brother uh, munten en gebruiken... voor dit soort thema's. En ik denk dat dat uh, aangeeft hoe relevant zijn boek en zijn statements nog steeds zijn voor ons en voor onze tijd. Hij zou het leuk vinden, denkt u? Of zou hij eigenlijk ook heel erg geschrokken zijn? Ik denk dat hij ook erg geschrokken zou zijn, ja. Dat, uh, dat, dat dingen die in zijn boek zitten, uh, weliswaar wel niet letterlijk, maar uh, toch op belangrijke wijze uh, gerealiseerd uh, ja. worden. En dat wij er ook vaak zo langmoedig mee omgaan. Dat zou hij waarschijnlijk vooral gevaarlijk vinden. Er Zijn natuurlijk wel... Protestacties, er zijn ministers tegen presidenten in opstand gekomen. Uh, en dat soort zaken. Maar eigenlijk vind ik dat vooral uh, onder de bevolking... Uh, dit veel, veel meer werk zou moeten krijgen. Ik weet dat er met je gebeurt. Wij weten weer een heleboel meer over de achtergrond van Big Brother. Watching. Leuk om te horen allemaal. Dank u wel, Marco Dane, Schrijver dus van het boek Het Spoor van Orwell. En George Orwell is alleen nog maar een pseudonie, geloof ik, hè? Een pseudonie van Eric Blair. Ja, mooi, Orwell. Ja, dit was hem, de uitzending van Twee Dingen van Max. Meer informatie, uitzendingen terugluisteren... het kan op onze site tweedingen.nl. En morgen in deze serie is Stef Alpers te gast. Hij is uh, cultuursocioloog en weet alles over complotdenken. Worden we meer paranoia in deze tijden... waarin al onze gegevens op straat liggen? We gaan het straks, of straks, morgen aan hem vragen. PNN Today, Willemijn Veenhoop 1984... stond ook vast op jouw lijst, toch? Ja, zeker, zeker, ja, zeker. Ja. Ja. Nou, anders had ik hem ook wel gewoon gelezen, hoor. Ja, precies. Ja. Ja, moet hè? Dat hoort erbij. Ja. ja, fantastisch. Goed, waar hebben wij het zo meteen over? Ken je, ken je fans, de serie? Um, ja, volgens ja. mij wel. Te gek, dat was fantastisch. Maar nu heeft meneer Genemans iets nieuws gemaakt. Ja. Tenminste, uh, er zat alweer een tijdje tussen. Maar dit is een hele bijzondere nieuwe serie. Lijkt daar helemaal niet op. Echte penozen. En daarin praat hij met echte penozen. En dat zijn behoorlijk indrukwekkende verhalen, kan ik je vertellen. Dat en uiteraard hebben we het ook over de Filipijnen. We hebben hier twee mensen aan tafel. een dame die mist nog steeds familie. En een heer die alles weet van de situatie daar. En bijvoorbeeld van de rebellengroepen die daar de buurt onveilig maken. Dat zometeen in BNN Today. Dit is Radio 1. Het NOS-journaal van half negen met Anouk Thijssen. Er is tot nu toe 3,5 miljoen euro gestort op Giro 555 voor de Filipijnen. De samenwerkende hulporganisaties noemen het een fantastisch resultaat. De organisaties roepen mensen op om alle spontane inzamelingsacties deze week te houden. Zodat het opgehaalde bedrag maandag kan worden gedoneerd tijdens de tv-actie. De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in Leeuwarden en Heerenveen was aan het begin van de avond lager dan bij de laatste landelijke gemeenteraadsverkiezingen in 2010. De opkomst lag in Leeuwarden, de grootste gemeente waar gestemd kan worden, op 17,8 procent. In Heerenveen had om 7 uur 38 procent van de kiesgerechtigden gestemd. Een 47-jarige Rotterdammer is opgepakt... omdat hij de Rotterdamse wethouder Hamid Karakoush zou willen laten doden. Volgens de politie heeft de man een langlopend conflict... met de gemeente over een pand... waar Karakoush bij betrokken was als wethouder wonen. En de Nederlandse uitbraak van Mazelen is overgeslagen naar Canada. Sinds half oktober zijn al een kleine 30 gevallen geregistreerd... maar waarschijnlijk zijn meer mensen ziek. De eerste Canadese patiënt was een tiener... die eerder op bezoek was in Nederland. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is woensdag 13 november 2 over half 9. Goedenavond. Rebellengroepen, plunderingen en een tekort aan voedselpakketten. Hulpverleners op de Filipijnen hebben veel moeite om de hulp op de juiste plekken te krijgen. Na 9 uur praat ik hier met een Filipijnse ex-mis Nederland... en een oud-correspondent over waarom dat toch zo moeilijk is. En de Fairphone die is helemaal uitverkocht. De telefoon die gemaakt is van conflictvrije mineralen... die is door 25.000 mensen besteld. Zometeen. Een van de initiatiefnemers. Ja, dat is een heel sympathiek idee natuurlijk. Die Fairphone, 25.000 mm -hmm. dus, Maar we kunnen nog veel verder gaan phonen ja. met z'n allen. Want in Nederland zijn zo'n 9 miljoen smartphones in de omloop. Dat is een aansluiting met mobiel breedband internet. Ja. En als alle Fairphones in Nederland zouden zijn verkocht... dat is niet zo, want dat is over heel Europa... dan zou dat nog maar 0,27 procent zijn. Dus er valt nog wel een wereld te winnen qua... Niet besmette mineralen. Het is een begin. Het is ja. een begin. Heb je, al, heb, je hebt ook nog een unfaire phone. Hè? Ik heb een volstrekt hele oude ja. unfaire ja, En ja. cool. jij ook, toch? Ja. Ja, ja. daarom. <laughs> Wil je ons zien zitten? Dat kan radio1.nl dan klik je op de webcam. En dan zie je presentator Ewout Genemans naast mij. Um, zondag begint jouw serie Echte Penose. Ja. Daarin praat jij met uh, ex-criminelen. En dat zijn uh, geen mensen die even een ruitje hebben ingetikt. Nee, dat zijn wel uh, echte professionals, om het maar zo te zeggen. Ja, ja. moordenaars, bankovervallers, ja, dat soort ja. types. Alles zit ertussen. Ja, uh, mm, Check je nu eventjes je straat voordat je de deur uitgaat? Als je, als je nou, in principe zijn het allemaal ex-criminelen. Het zijn allemaal mensen die ooit groot waren in de onderwereld... maar ermee gestopt zijn. Ja. Maar ja, het, ja het, het zijn natuurlijk wel mensen... Ja, met wie je wel goede afspraken moet maken. En dat heb je ook gedaan? Hele goede afspraken, Dus er ja. zit geen on, hen onwelgevallig materiaal tussen? Nee, voor zover ik nu kan inschatten niet. Nou, oh, maar dat klinkt alsof je er echt, echt rekening mee hebt gehouden. Nou ja, een klein te, beetje zelfs tu Tuurlijk, ja, je, je, je moet wel zorgen dat het iets is waar ze zich in herkennen. Omdat dit zijn natuurlijk allemaal geen jongens die eerst netjes een brief sturen. Maar die zijn gewend om het, euh, om het in het verleden in ieder geval anders op te lossen. Heb jij ergens een scène geschrapt omdat de meneer of nee. mevrouw crimineel... daar niet zo blij mee was? Nee, nee dat niet. Dat nee. niet. Je, <lacht> maakt het, je maakt het wel spannend. Ja. Zometeen praten we verder. Eerst de sport. Robert Mede, goedenavond. Goedenavond. Siem de Jong krijgt van de bondscoach Louis van Galen een basisplek in de oefenwedstrijd van uh, zaterdagmiddag. Het Nederlands elftal speelt dan tegen Japan. De Jong staat in de punt van de aanval. Dat heeft te maken met de afwezigheid natuurlijk van de geblesseerde spitsen. Robin van Persie, Dirk Kuyt en Klaas-Jan Huntelaar. En dus is het een noodsituatie. Ja, en daar, daarvoor heb ik een uh, noodscenario. Ik heb Siem de Jong uh, uh, heb ik, uh, geselecteerd. Nou, datzelfde geldt voor Frank de Boer. Uh, die heeft uh, Simon de Jong ook opeens in de spitspositie laten spelen. Dus, ja. En dat heeft hij ook meermalen goed gedaan. Dus dat vind ik uh, een, een verantwoord noodscenario. Nederland uh, speelt dus zaterdag tegen Japan. In de verdediging staat niet het duo Veldman en Vlaar... zoals uh, gedacht, maar De Vrij en Martins Indy. Uruguay heeft een heel grote stap naar plaatsing voor het WK gezet. in de eerste van de play-off wedstrijden tegen Jordanië... won de Zuid-Amerikaanse ploeg met 5-0. Uruguay is de nummer 6 van de wereldranglijst. In de ploeg spelen onder andere de aanvallers Luis Suarez en Edinson Cavani. Return is over een week in Montevideo. En de Nederlandse achtervolgingsploeg doet niet mee... aan de wereldbekerwedstrijd baanwielrennen in Mexico. De KWU heeft namelijk geen geld om de ploeg naar Mexico af te vaardigen. Wij komen het probleem is dat de achtervolgingsploeg... zich nu niet kan kwalificeren voor de WK. Want dat moest onder meer in Mexico gebeuren. Jenning Huizinga, een van de renners van de ploeg, hij baalt. Dat is natuurlijk op zich jammer. Want als atleet wil je altijd een WK rijden. Zeker omdat we nu zo goed bezig waren. Ehm... Um... Ja, we laten ons hierdoor op zich niet ontmoedigen. Ja. Dit geeft ook uh, de mogelijkheid om juist goed te gaan trainen. En je hoeft niet drie keer naar uh, Midden- en Zuid-Amerika af te reizen. Maar de realiteit is ook gewoon dat, uh, ja, dat er niet genoeg geld is. Dus. dus. Niet genoeg dus. geld. Dus. Nou, dus. Uh, meer uh, om uh, tien uur. Dus. <laughs> Oké, okay, dus. Dag Robert. Bye. Goedenavond. way past the expiration date and it's getting late But all these clouds can have And catching colds And it's getting old De nieuwe van Van Velsen. Radio 1, PNN Today. Het is gelukt. Alle 25.000 stuks van de Nederlandse Fairphone zijn uitverkocht. De Fairphone, ik noem het nog maar eventjes, dat is die eerste smartphone op de markt... die beweert dat ze op een eerlijke manier aan hun grondstoffen komen. Er wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van grondstoffen zoals bijvoorbeeld koper en kobalt. Normaal gezien komt dat onder slechte condities uit de mijnen van Congo. Deze telefoon is dus schoon, als het goed is. Sascha van Tongeren van Fairphone, goedenavond. Ja, goedenavond. Bel, bellen wij je nu op zo'n telefoon? Nee, dat, die is er nog niet. Die komt in december. Ja, want die 25.000 zijn verkocht. Maar dat betekent, ze zijn verkocht, maar ze moeten nog geleverd worden. Ze moeten nog geleverd worden. Ze komen in december. Dus laten we allereerst die 25.000 mensen feliciteren. Want dat zijn natuurlijk de echte helden. Ja, en, daarna... en die hebben gewoon een telefoon gekocht die er nog niet is. En daarna kom jij pas, bedoel je? Ja, een, precies. Ja, begrijp ik. Ja. Um, um, voor in, in december, dat, daarmee neem ik aan dat jullie hopen voor Sinterklaas en Kerst. Gaat dat lukken? Ja, voor, voor Kerst. Voor hopen Kerst. We. Ja. ja. En en, dat is nog de, de, de eerste volgende uitdaging, hoor. Ja. Om ze op een goede manier allemaal bij de mensen thuis te krijgen. Nou, heb ik je ooit hier in de uitzending gehad, toen ging het er over... er moeten 5000 orders zijn, dan nemen we hem in productie. Inmiddels ja. zijn er 25000 stuks dus verkocht. Of tenminste, die zijn besteld en die worden nu geleverd. Ja, dat is dan de eerste badge. Uh, ja, dat is de eerste badge, zoals je dat noemt. En zeggen jullie van, uh, dit is mooi, want als dit eenmaal allemaal geleverd is en het gaat allemaal goed... dan gaan wij met dat geld gaan wij weer investeren in de telefoon, zodat die nog duurzamer wordt. Ja, precies. Het, het uh, idee is dat we ondertussen uh, wordt er in de zomer een volgende badge van 25.000 van dezezelfde telefoon geleverd. Um, en daarna gaan we inderdaad een uh, nieuwe, de Fairfax 2, uh, op de markt brengen. Mm -hmm. En daar gaan wij een nieuwe grondstof op een eerlijke manier in zien te krijgen. Dat Dus, dus na, na volgende zomer. En, ja. en om welke grondstof gaat het dan? Uh, goud zijn we mee bezig. Mm -hmm. um, en wat we ook aan het opzetten zijn, is het uh, een recycle traject. Dus dat er um, uh, oude telefoons worden ingezameld... En koper bijvoorbeeld daaruit wordt verzameld om weer te gebruiken in de, in de nieuwe ja, editie. Maar fairphones. geen oude fairphones, neem ik aan. Nee, hopen dat hopen nee, dat hopen uh, we niet. Dat zou. Uh, ja, nee, die, uh, die hopen we die, dat we wat langer meegaan. Ja. Kortom, dit is een eerste stap en uh, de, de telefoon wordt steeds duurzamer. Daar... Ja, dat is het model. Dat is en het idee. Dankzij die 25.000 mensen kunnen wij dus die stappen gaan zetten en gaan we het ja. ook echt uh, uh, doen. Het is een mooi begin. Het is een heel mooi begin. Succes, zoals je Tongeren. Dankjewel. Dank je wel. Dank je wel. Hoi. Rolof. Gepensioneerde, zware criminelen, schurken en delinquenten. Ewout Genemans sprak ze voor zijn nieuwe programma Echte Penose. Het resultaat is vanaf zondag te zien op RTL 4. Elke week een openhartig portret van voormalig zware jongens... die sloten met geld binnenharkten, maar bijna alles ook weer kwijtraakten. De very talented Ewout Genemans is hier om erover te vertellen. En op het BNN-moederschip ging het een paar uur geleden ook al over misdaad. Eerder vandaag op de redactie van BNN Today. Die mannen hebben alles verloren en het enige wat ze nog over hebben is hun verhaal. Echte penozen! Tuig van de regel in de fut! Wat een beetje blijkt uit die serie is dat misdaad dus niet loont. Toch gek? Misdaad loont alleen maar in de televisieseries, jongens. Kom op. Nou, nah, nee. Want dit zijn natuurlijk gepakte criminelen. Dus dit zijn eigenlijk gewoon mislukkelingen. Want de echte goeie lopen gewoon rond. Als je gepakt wordt ben je sowieso geen geslaagde crimineel. Nee, ben je gewoon zwaar mislukt. Ja, dat uh, kan je wel zeggen. Ben je dan wel echte penose? Ja, tuurlijk. <laughs> maar alleen domme penose. Nou ja, je, ben, je bent wel bekende penose. Je kan dan wel betiteld worden als penose. Want je bent gepakt. Je hebt al die hele toffe, coole criminelen die thuis zitten met heel veel geld. Maar niemand erkent ze als echte penose. Want ze zijn nooit gepakt. En, als je uh, bekend wil worden, moet je gepakt worden. Precies. Die Holleder, hè? Ja, ja. ja, goed punt. Maar Holleder, is die dan mislukt? Nou, Ewa, hey, zeg het maar. Is Holleder mislukt? Nou ja, dat is mooi. hoe bekijk het, hè. Ben je ja. wel echt een penose als je gepakt bent? Tuurlijk, ja, want ja, als je je met, met, met criminele zaken bezig hebt gehouden als beroep... Willens en wetens, dan ben je penose. Ja. Maar het is wel waar wat je zegt. dat ja, de, Er zijn heel veel mensen ook die uh, gewoon op een mooi eiland zitten... en heel veel geld hebben en nooit gepakt zijn. En die maar, zitten dan ook niet in jouw serie? Nee, die, uiteraard. Uh, dat lijkt me niet verstandig nee. voor ze. Ik vroeg nee. het al eerder. Uh, het zijn geen uh, lieve mensen die misschien drie keer een ruit hebben ingegooid... Nee. of door rood hebben gereden. Het zijn moordenaars... Ja. Eh, bankovervallers. Bankovervallers, mensen die uh, oplichtingen gedaan hebben, in de drugshandel gezeten hebben. Echt mensen die willens en wetens gekozen hebben voor een uh, crimineel leven. Hoe kom je aan dit soort mensen? Dat is het uh, moeilijkste. Ja, wij werken samen met uh, misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink. En die is het eerste contact eigenlijk uh, met mm -hmm. die mensen. En uh, ja, vervolgens uh, ja, moet je ze zover zien te krijgen dat ze ook daadwerkelijk mee willen doen aan het programma. Ja. en dan is het interview. En, uh, en ja. hoe doe je dat ze zover krijgen? Ja, door, uh, nou ja, dat, dat begint dus bij die misdaadjournalist. En ze moeten een reden hebben om hun verhaal te vertellen. En heel vaak is dat om uh, of schoon schip te maken of voor hun kinderen, of om mensen duidelijk te maken... dat uh, ja, de misdaad, dat het, uh, het kan een heel spannend leven zijn... maar het loopt uiteindelijk niet goed af. Maar voor hun kinderen, als een soort do document... kijk, ja. dit heeft papa gedaan, ja, begin want, er niet aan... Nou ja, of, of moet je kijken dat hoe ze, stoer papa nee, was? Nee, juist niet, want kijk, als je kinderen hebt... en je, je zit heel veel in de bak ook als je crimineel bent. Ja. Dus al veel van onze kandidaten hebben gewoon jarenlang... de opvoeding niet, niet kunnen doen, omdat ze in de gevangenis zaten. En het is wel een mooi document voor hun kinderen om te laten zien, ja, hoe zag dat leven van papa er nu eigenlijk uit in een uur? Bijvoorbeeld, een van die mensen die jij gesproken hebt is Hugo... en die vertelde jou over een keer dat hij een man heeft neergestoken. Tot, wat heet hij? het. Een pakken. En, uh, nou, dat weet ik niet van mij, want dan hij hem neergeschoten... had hij mij ook neergeschoten. Wat heb je gedaan dan? Nou, ik heb gewoon neergeschoten. Heb je hem vermoord? Minimaal. Minimaal. ja. Ja, ja, we zitten er een beetje over te lachen. En het, uh, maar en deze man vertelt er natuurlijk heel cool over. Um... Nou, hij vertelt er niet zo cool over, hoor. Hij vertelt erover. En kijk, hij is hier niet trots op. Want hij heeft ook zijn straf ervoor uitgezeten. Maar wat hij wel uitlegt, en dat is het interessante aan het programma... je krijgt een kijkje in zijn hoofd. Want voor hem was dat destijds compleet normaal. Als je in de drugshandel zit en iemand trekt een pistool... dan is het gewoon een kwestie van uh, ja, wie is de eerste? Ja, ja, je krijgt een kijkje in zijn hoofd. En, en ik heb een paar stukjes gezien. En ja. toch begrijpt je ook een beetje het idee... dat die gasten het wel stoer vinden... dat ze dit verhaal kunnen vertellen. Nee, dat is toch het verkeerde idee. Ja? Omdat ja al deze mannen... uiteindelijk is het slecht afgelopen. Ze hebben geen geld meer. Ze hebben jarenlang in de gevangenis gezeten. Alleen maar met geweld te maken gekregen. Dus ze zitten daar echt uh, als een soort biecht. En niet om, uh, om stoer te vertellen hoe mooi het allemaal is. Want dat is het niet. nee Wat je ook ziet uh, zijn reconstructies. Ja. Korte stukjes. We gaan weer even naar Hugo. Maar Hugo had in de baas ook andere ongewone bezigheden. Kinderverkrachters in elkaar stompen. Kinderverkrachters in elkaar ja. stompen. Ja, vond ik leuk. Ik heb toch niks te doen. Ja, ik bedoel inderdaad, dit stukje, ik heb dit ook ja. gezien. Dat is, dit is natuurlijk, uh, uh, het stukje dat is nagespeeld, is uiteraard ja. nagespeeld, dat is nep. Maar dit is wat hij echt vertelt. Ja, ja. Ja, ja en, dat en, deed en, hij in de baas. Ja. En ik keek daarnaar en het was toch een beetje, het is een beetje ik had een beetje een mengeling van, van, van afschuw. Ja. Maar ook, als ik daar op jou op stoel had gezeten, had je niet de neiging om te zeggen: nou, gast, Mafkees, wat doe je?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 En heel veel dingen zijn heel dubbel. Maar begrijp je beter, want begrijp je waarom hij dit deed? Nou, Kijk, het is een, in, in basis is het natuurlijk fout dat je dat doet. Maar ja, als je. In, okay. in, in, laten we, daar zijn we het over eens. Maar als je in zijn hoofd kruipt en je bent zoals hem opgegroeid uh, op de wallen. En je bent van jongs waar heb je met geweld te maken gekregen. Je zit daar vast. Ja, in zijn wereld is dat op dat moment normaal. En dat is als je dit programma kijkt ook het spannende en het dubbele. Dat je aan de ene kant denk je van wat vreselijk wat hij allemaal vertelt. Maar je gaat ook een beetje van hem houden. Want hij vertelt het wel op, op, op, een, op een hele mooie manier. En dat, dat hele dubbele dat is continu de spanning die je hebt als je interviewt. Maar ook voor de kijker straks zondag. Wat ook wel mooi is, is dat het, het wordt ook soms persoonlijk. Hè, mensen vertellen over ja, en dan ga je op weg naar een bank ja. Maar dan moet je toch eerst even je vrouw vrouwgedacht zeggen. Ja en nou, een van onze uh, uh, criminelen zeg maar die, die, die, die, die pakte dan s ochtends een bank. Zoals hij dat zelf zegt. En dan stond hij smiddag op een kinderverjaardag... stond hij hamburgers uh, om te draaien. En ja, dat is het gekke. Dat, ja, voor hun wordt dat gewoon werk en normaal. Ze zijn ook helemaal niet per se van plan om te schieten... als ze met zo'n pistool binnenkomen. Nee, dat is gewoon een middel om dat geld zo snel mogelijk los te krijgen. En ja, op een gegeven moment zien ze daar het, uh, het kwade niet meer van. Krijg je nou echt een band met sommige mannen? Nou ja, een band wel. In de zin van, als je zo'n middag zo'n interview doet... Ja, dan ben je wel heel intensief met elkaar bezig. Maar het is niet... Maar begrijp bedoel... je, want je zegt, ik probeer in hun hoofd te... Ja, ja, ik begin ja je, je te gaat het wel beter begrijpen wat ze allemaal gemeen hebben. Echt al onze criminelen is dat ze toch geen gelukkige jeugd hebben gehad. Dus daar is de basis eigenlijk gelegd. En vervolgens ja, gaat het van kwaad tot erger. En je kan het vergelijken, wat ik, wat ik zelf had... is bij het eerste interview hoorde ik voor het eerst hoe een bank werd overvallen. Nou ja, dan, dan zit je naar huis toe en denk je... wow, wat ik nou toch gehoord heb. Dan de tweede dag uh, wordt het ineens een gewelddadige bank overvallen. Dan wordt het een moord. En je merkt dat je jezelf steeds meer gewend raakt, eigenlijk aan de dingen die je hoort. Nou kun je nagaan als je crimineel bent. Dan werkt dat nog een keer tien werk. Ze het hebben zo. je ingepakt, jongen. Ja, ik ga het denk ik ook doen. Ja. Ja. <laughs> maar ben je er uiteindelijk... Uh, slechte jeugd, oké, okay, natuurlijk. Uh, ben je iets dichterbij van... god, dit? Dit zou een van ons kunnen zijn. Dit zou ons allen kunnen overkomen Continue. of gaat het, gaat het niet zo ver? Nee, maar dat, ja, het, dat, dat is zo. Ja, kijk, het begint echt in nou jeugd. Ja, ik weet het niet hoor. Nee, maar je ziet, het is wel, gebeurt wel om je heen. De, de onze eerste kandidaat van Zondag Hugo, ja, die had zijn kantoor 50 meter van mijn huis, boven een, achter een videotheek. Nou ja, daar rij ik elke dag langs. En ik denk: gewoon wat leuk is, een videotheek. Nou ja, daar blijkt dan uh, uh, meer achter te zitten. En dat is bij, ja, bij iedereen. Het, het is dichterbij dan je denkt. En wij laten dat zien in dit programma. Het is een uh, mooie serie. echte benozen. Acht uur zondag op RTL 4. geen man. Thank you. Te hoor je met Your Love. Exit Holland. In Exit Holland gaan we iedere avond naar het buitenland... voor mooie verhalen vanavond Engeland. Daar zeggen betrouwbare bronnen rond Buckingham Palace... dat oud-voetballer David Beckham in januari geridderd wordt. Martijn Rosdorf in Engeland, goedenavond. Goedenavond, Willemijn. Ja, hoe komen ze daarbij? Um, omdat als iemand tot ridder geslagen wordt... en dat doen ze altijd zie je nog echt met een zwaard, hè? Je krijgt echt een knal met een zwaard op je schouder. ja. Um, omdat als iemand dat, die eer te beurt valt. er eerst een onderzoek moet komen naar uh, diens financiële uh, handel en wandel. Mm -hmm. Want je mag natuurlijk niet uh, in drugs dealen. of uh, geld aan, uh, die, van dictaturen hebben ontvangen. Nou, voorzien maar wat. Om maar iets te noemen. En uh, dat onderzoek wordt gedaan door een, um, een firma. die altijd de financiële onderzoeken doet voor Buckingham Palace. En zo'n onderzoek lekt uit, want ze stellen vragen. En in, in de Londense City um, is dat gisterenmiddag, hebben daar anonieme bronnen natuurlijk aan diverse Engelse um, kranten laten weten, dat dat onderzoek naar de familie Beckham, moet ik zeggen, goed voor zo'n 200 miljoen pond. Kijk, uh, dat dat, dat, dat nu echt aan het plaatsvinden ja, is. Nou ja, dus... dat, dat zou er dan dus op duiden dat hij dat wordt. En hij nou, nee, is het natuurlijk een, een, een groot voetballer, maar is dat de enige reden waarom hij misschien ridder wordt? Nee, nee, nee. nee, nee. Um, uh, eerst in de sporttermen, ja, hij natuurlijk, uh, is natuurlijk een groot voetballer. Hij heeft voor de Olympische Spelen, als hij niet had gelobbyd voor de Olympische Spelen in Londen, hadden ze ze nooit gekregen. Maar er is meer, hij is natuurlijk een uh, groot modekoning, wordt, wordt hier ook genoemd. Maar zijn liefdadigheidswerk, hij heeft zich echt, echt serieus ingezet... Uh, voor de bestrijding van aids en malaria in Afrika... Hij is een, een, een goed UNICEF-ambassadeur. Dat merken we in Nederland natuurlijk niet. Jullie in Nederland niet, zomaar hier in Engeland. Als er dingen met UNICEF zijn, dan, uh, dan is uh, David Beckham van de partij. Dus uh, ergens meer dan alleen zijn voetbalcarrière. Uh, ja, en Victoria, zijn vrouw, zal er ongetwijfeld ook wel blij mee zijn. Dan is ze nu een echte Porsche natuurlijk. Posh, Porsche. Hij wordt nu eindelijk Lady, Lady Victoria Beckham in januari. Hoe blij zal ze zijn? Ze is vast haar jurkje al aan het uitzoeken. <laughs> nou ja, dat is echt. Uh... Nee, maar het is een grote eer. We, bedoel, we kunnen er lacherig over doen. Maar er is, uh, uh, hij is pas de tweede voetballer ooit die uh, in het jaar dat hij nog actief is, uh, die tot ridder wordt geslagen. Dus normaal gesproken uh, worden voetballers wel tot ridder geslagen, maar dan zijn ze al uh, 65 en al jaren coach ja. geweest. So, nee, het is echt een hele grote eer en ook voor. En wie was die Pauline andere? Beckham. En dat moet ik je schuldig blijven, Het antwoord daarop. Goed, zoek, zoek het maar eventjes op dan ja. voor ons. Um, januari, dan zou die geriddeld worden dus, David Beckham. Dankjewel, Martijn Rosdorf. Graag gedaan. Rolf. In onze tech-rubriek gaan we het zo hebben over de nieuwe generatie spelcomputers... die eraan zit te komen. En op die dingen kun je veel meer dan spelletjes spelen. Hij klopt en hij zuigt en hij veegt. Een kort quizje over gamen. Even kijken wat jullie ervan weten. Evenhoud en Willemijn. Nintendo, misschien wel de bekendste gamesmaker... maar met welke oosterse wijsheid kan de naam Nintendo vrij worden vertaald? Is dat heeft de zon zorgen? Is dat zelfs de kleinste borst heeft een tepel? Is dat laat het geluk aan de hemel over? Of is het het leven is een feest, maar je moet zelf de krek kopen? Ik, ga, ik hoop heel erg dat het B is. Je hoopt dat het ja. B is? Ja, ik ga ontzettend voor C. Ja. Uh, dat, je hebt geen idee meer wat dat was, denk ik. Uh, uh, maar, uh, nee, iets met de zon. Het, ja, het is, ja, het, ja. Het is, laat het geluk aan de hemel over. Ja. Helemaal goed. Ja. Uh, Mario, ook van Nintendo. Dat is bekende loodgieter. verscheen voor het eerst in Donkey Kong. Maar toen heette hij nog niet zo. Heette hij toen Cornelis, Jumpman, Runman of Smashman? Uh... Uh -huh. Jumpman. Ja, ik ga eigenlijk ook voor Jumpman. Ja, dat is goed. Jumpman ja? is helemaal goed. Die had ik wel. het best. Die had jij. Ja, en en hij had dat had zo'n vriendje gek. ook nog, Marjo. Dat is zo'n dubbele. Het bloeit. Ja. En je woudt man. Dankjewel. Het internationaal met Anouk Thijssen. WK kwalificatievoetbal op radio 1.